Bij een brand in een stal in Hertme in Overijssel... zijn zo'n 700 kalveren om het leven gekomen. De schuur is volledig uitgebrand. Een voorbijganger had de hulpdiensten gewaarschuwd. De boer zelf had niets gemerkt van de brand. De brandweer kon niets meer doen voor de 700 dieren... maar kon nog wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar een schuur ernaast... waar ook kalveren in stonden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De actie van Somalische asielzoekers in Ter Apel is voorbij. De 45 Somaliërs hadden op tweede kerstdag een tentenkamp opgezet bij het asielzoekerscentrum om te protesteren tegen hun uitzetting. Ze zeggen dat het te onveilig is in hun land. De 45 asielzoekers gaan nu alsnog akkoord met een aanbod van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om een nieuwe asielprocedure te beginnen. Dat aanbod hadden ze in eerste instantie afgewezen omdat het voor ons hen een schijnoplossing is. Intussen is het tentenkamp afgebroken en zijn de asielzoekers naar het asielzoekerscentrum gegaan waar ze de nacht doorbrengen. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen... maar vanmiddag wordt het droog en schijnt af en toe de zon. De wind neemt geleidelijk in kracht af en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong.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 Maar die draag ik nu ook even voor uit eigen werk. Er zijn eigenlijk uh, nog maar vier vragen die beantwoord zouden moeten worden dit uur. In ieder geval de vraag van Ede. Hoe kan het dat een lage drukgebied een hoge drukgebied wegduwt? Hoe kan dat? Nou, er is vast wel iemand met verstand van weersomstandigheden. 0800-1121. En dan op zoek naar drie recepten. Het ene is hoe maak je een goede oliebol, wil Ben heel graag weten. Marjan is op zoek naar het recept van debiele appeltjes, waarover ooit gesproken is in Casaluna. Dus als iemand weet wat debiele appeltjes zijn, 0800-1121 alsjeblieft. En het derde recept dat we zoeken is een goed recept voor een sudoku. Ja, want Henk wil graag weten hoe een makkelijke of een moeilijke Sudoku nu precies tot stand komt. 0800 1121. Daar uh, kun je naartoe bellen met antwoorden, maar ook met vragen. En dan een vriendelijk verzoek van mij. Bel maar niet meer met scheepstermen. Ik weet het nu wel. Nog één dingetje over schepen dan: En dat is dit liedje: Daido, een white flag. Het blijft een uh, prachtig liedje. Daido was dat. Gaat Jan? Ah. Hallo. Ik ben maar weer eens in de telefoon geklommen. Ja, want je denkt het is weer zeven over vijf. Ja, wel, hoe later op de avond en hoe weer? <laughs> Ik... Ik... Hallo vol. Ik heb een, uh, een, een, een aanvulling of een, een antwoord min of meer over dat hoge drukgebied en lage. drukgebied. Oh, mooi. Druk... Dat is niet zozeer dat het lage drukgebied dat hoge drukgebied wegdrukt. Het kruipt eronder. En wij hebben dus eigenlijk op de, op de grond te maken met het effect aan de grond. Dat is het venijn van die kaartjes die je dus in de krant ziet... Dat uh, door allerlei uh, ingewikkelde toestanden die Erwin Kroll en Gerrit Hiemstra veel beter kunnen uitleggen. Maar uh, daar heeft het mee te maken. En, en als er met, met, met ja met, isobagen, met lucht en zo. Dat, maar het, het venijn zit er maar in. Het wordt niet echt weggedrukt. De, de nadigheid aan de grond zeg maar, komt doordat het lage drukgebied eronder schuift. Dat is heel kortweg de essentie van de nadigheid. Ah. Tenminste, vooral met buien en met, met, met, mm -hmm. met neerslag en wind... en al die toestanden die erbij zijn. Oké, okay, maar jij begreep wel van dat Ede met die vraag zat. Ja, ja, ja. ja dat, het, het wordt dus niet weggedrukt. Het, het wordt, als het ware, onder, ondergeschoven. Okay. Tenminste, het lage druk schuift eronder door En dan krijg je dus turbulentie van verticaal... van beneden naar boven, van boven naar beneden... en dan krijg je dus neerslag. Dat, daar komt het kortweg op neer. Logischerwijs. Ja. Wat ik me nou altijd afvragen. Ja. We kunnen mensen in een baan om de aarde naar een ja. ruimtestation sturen. Ja, ja, ja, ja, zelfs naar de maan. Precies. Maar daar zijn we weer van afgestapt. Want dat, dat van, levert ze niet de maan. Ja, ja nee. want daar was niet van kaas. Maar ja. waarom kunnen wij nou niet? het weer langer dan een halve dag verder vooruit voorspellen? Nou, sorry. Een beetje goede weersverwachting gaat een dag, twee dagen... en dan krijg je lange termijn vijf dagen vooruit. Nee, maar het is nooit... Ja, ja, ja, ja. Als je een goed weerbericht leest in een goede krant... ik ga geen namen noemen, maar dat kijkt vier, vijf dagen vooruit. En dat bent natuurlijk een marge, maar één na twee dagen... Dat zit vrij snor, hoor. Ik weet dat ze zelfs bij het KMD een afdeling hebben... die de, de, de, de missers, ook al is dat 5 of 10 procent... die ze achteraf gaan evalueren... en dat ze dat alsnog proberen verder terug te schuiven. Oké. Okay. Ja. Nee, maar, maar het is nog steeds zo dat het, um, dat, dat het, zoals nu, dat het opeens hagelt. Ja, buien. Nee, het hagelde heel ja, hard. Ja, nee, maar dat zijn buien. Dat zijn buien. Daar is een verticale factor heel belangrijk. Dus meestal uh, hebben we te maken met de wind van, van Noord-Zuid, noem maar op. Maar de verticale bewegingen, en, en dat is in de onderste 10 kilometer van de, van de atmosfeer, dat is met buien namelijk, dat er koude lucht van bovenaf, naar beneden dondert, als het ware. En warme lucht van beneden naar boven opstijgt. dan krijg je die effecten. Die hagelstenen hebben ook vaak verschillende laagjes. Omdat ze vier of vijf keer van boven naar beneden heen en weer. ja, hoe heet dat? opgestuwd worden en neergedaald. En als je een hagelsteen opensnijdt, dan heb je vaak. net zoals jaarringen in een boom. heb je bij een hagelsteen een aantal ringen. En als ze dus flink kunnen uitgroeien... Ja, dan kunnen ze zo groot worden als als duif eieren. Maar, maar ik, nou, goed, die hagelstenen ja. die ik dus net op mijn auto heb ja, gehad... Ja, dat Ik heb ze hier omweersbuien in Amsterdam ja. meegemaakt. Ja, het was ik, heel heftig. Maar vijf dagen geleden zeiden ze niet van denk erom, aanstaande donderdag gaat het heel hard hagelen. Nee, maar uh, dat, uh, uh, er is iemand ook die, die spreekt dan over pittige buien. Met kans op onweer. Ik heb een aantal heftige onweersdonders uh, gehoord hier. Dat, dat, dat is aangekondigd. Nee, maar, er het, is, het... Nee, maar hagel... Hagel, ja, dat zijn... Gert jan dat zijn... hele harde hagel. Ja, ja, nou... Dat, dat moet je toch dat... aan kunnen zien komen? Nee, nee, het, het wordt gezegd... Dat, de de <lacht> is dame, naam ben ik even kwijt. Die heeft het over pittige bui. Als je dat woord hoort, dan kan je uh, hagel, donder en bliksem... Dan kan je <laughs> <lacht> <lacht> geld op zetten. Dat gebeurt ook. Gert-Jan? Ja. Ik, ga, ik besluit hierbij, ik ga mijn carrière omgooien. Nee hoor, ja nee, hoor, ik af word en toe weer een nachtprogramma, dan hoor je ook nog eens wat. Nee, maar dan word ik weer vrouw en dan ga ik gewoon iedere dag voorspellen. Het wordt nee. morgen wisselvallig met kans op regen, zon ja, nee. of bewolking. Ik weet, jullie noemen dat in de studio, uh, de, de, de mensen van nat en droog. <lacht> ja, maar op het juiste moment, <lacht> kijk maar naar de buienradar, dat is... ja nou, dan heb ik, er was nog iets anders aan de orde, dat laat ik maar even schieten, want ik wil niet al te lang aan het woord zijn. Ik heb nog een nieuws feitje, of een feitje, naar aanleiding van die landingsbanen op Schiphol. Ja. Dan, ik hoor de, de, jou al denken en met jou vele Messo, waar begint hij nou weer over? Ik heb het over de term Randstad. Dat is een term die is gesmeed door Albert Plesman. De luchtvaartpioniers van de KLM van voor de oorlog. En de, de, de, aanvankelijk was de. Uh, hij kwam uh, neerdalen op Schiphol en dan zag hij dus Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag, Rotterdam, Utrecht. Zag hij als een soort stedenring, zag hij gewoon. Uh, als hij uh, naar beneden kwam, zag hij dat voor zich. Ja. Ik vind dat nog steeds een aardig feitje, een wetenswaardigheid. Die term gans, die heeft langzamerhand een zelfstandige uh, betekenis gekregen. Ja, ja. Maar die is gesmeed door een luchtvaartpionier. En ik vond het wel leuk omdat, omdat het over die landingsbanen ging en over kerosine en weet ik allemaal wat. Maar die term komt van, die is gekoppeld aan een naam, met name Albert Plesman. Ja. En er is ooit een poging geworden om die Randstad, om dat een stedering te noemen. Dat is nooit ingeburgerd geraakt. En eh, nou goed, de, de, niemand weet, als je over de stedering in Holland spreekt, dan snapt niemand waar je het over hebt. Maar de term Randstad heeft een, een, een auteursnaam en dat, die komt uit de luchtvaart. En ik vond het wel leuk omdat het over die landingsbanen en kerosine ging en zo. Ik dacht van nou, ik klim weer eens even in de telefoon en dat wil ik melden. Nou, dat is dan uh, weer iets wat we nu nooit meer gaan vergeten. Dat vind ik van mijn verhaaltjes. Langsom <laughs> wil uh, Je wilt niet, wil niet opscheppen, maar dat vind je zelf ook. Ik, ik heb het ooit eens ergens <laughs> opgepikt. En ik denk van, nou, als het over landingsbanen gaat, dan wil ik dit verhaaltje wel even de wereld in helpen. Kijk, nou, dat is dan weer geregeld. Dankjewel, okay, Gertrude. Oké, tot de volgende keer. Tot de volgende keer, dag. Doei, doei. Marie. Hi. Hallo. Ik bel niet over de lucht, maar over hele aardse dingen. Ja. ja, recepten. Ah, mooi. En de eetbare recepten. Kijk. Heel even over de oliebollen. Ik heb net gezien, ik ben precies een jaar geleden bij jou in de studio geweest. En toen waren de oliebollen en die waren erg lekker. Ah, is dat alweer een kosten. jaar geleden, ja? Ja, dat was een jaar geleden. Maar we hebben nu ook weer oliebollen, want uh, uh, Jochem van de Chat is hier. Oh, die is ook, ja. Maar die had, uh, was een heel leuk meisje en die had ze gebakken. Ja, ja, dat was Barb. ja, okay, nou, ja Die oké, ligt op ja, een goed. oor vannacht, dat is oh, ongelooflijk. Ja, maar ik weet iets over de debiele appeltjes. Ja, oh sorry. ja, sorry. Ik heb het inderdaad bij Casa Luna, denk ik, gehoord. Het is een vrouw, ze had een restaurant trouwens. Ja. Een restaurantje of een restaurant. En ik vond het zo mooi dat ik het meteen ging opschrijven. Uh, het, is, het zijn gedroogde appeltjes. Die ja. Die moet je een nacht weken. Ja. Die gedroogde appeltjes, dan moet je wel mee uitkijken. En moet je gedroogde appeltjes kopen ook? Ja, of moet je de je appeltjes kopen. drogen? Ik heb ze niet gevonden. Ik heb, oh. ik heb gekeken. Ik heb ze dus ook niet uh, bij mijn wild gegeten. En ze schijnen vaak uit China te komen, moet je weer uitkijken. Omdat ze heel veel met uh, chemicaliën spuiten. Oké, okay, dus maar je moet, moet onbespoten gedroogde, gedroogde appeltjes hebben? Ja, die doe je een nacht ja. in de week. Ja. En die kook je dan op de volgende dag met één kaneelstokje. Een lepel appelstroop. Wacht even hoor, ik moet even meeschrijven, want ik weet nu al dat ik hier mailtjes over ga krijgen. Ja, één keer. <laughs> ik was bij het kaneelstokje, en toen? Eén kaneelstokje, ja. appelstroop. Ja, nou, ik uh, denk een, als je een kilo appeltjes hebt, een, een lepel appelstroop. En een anijsblokje. Oh, lekker. Ja, dus dat was zo apart. Een half uurtje is het klaar. Dus maar, zat, maar ze op zei op. dat, oh ja, het kaneelstokje, een anijsblokje... Ja. En heb je misschien toevallig ook nog meegekregen waarom deze appeltjes voor de biel werden uitgescholden? Nee, dat zei ze er niet bij. Dat ging mij ook interesseren. Nee, was... maar het is een haar restaurantje, iedereen vraagt er altijd om. Ze dat Ik... maakt het heel vaak dus is het ergerlijker. Ik vind het wel grappig, want het is, blijkbaar is dus uitgebreid ter sprake gekomen hoe je die dingen klaarmaakt. Ja. Maar niemand heeft gevraagd waarom heten ze de biele appeltjes. Ja, maar dat is, het, dat is geen inbelprogramma. Oh nee, dus dat daar is kun gewoon je niks aan doen. met die vrouw en die kwam niet op het idee om dat te vragen. Maar ik voer het me wel af, inderdaad. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat um, uh, so is wel fijn dat het recept van de, de biele appeltjes er is. Maar je, weet je ook hoe je een uh, lekkere oliebol maakt? Nee, zelf niet. Oh. Maar die van vorig jaar waren echt lekker. Dus ja, maar die, ja, die kwamen, van, die kwamen nee, gewoon van niet. de bakker. <laughs> nee, ze had ze zelf gebakken, zei ze. Oh ja, nee, Barb heeft ze natuurlijk zelf gebakken. Ja, die had ze echt zelf gebakken. En moeten we eigenlijk Barb even bakken bellen? Ja. Maar de, nou dat vind ja. ik ook weer zo wat. Dat de van de chat Jochem, heb zijn. jij het nummer van Barb? Toets maar <laughs> even in. Dan bellen we... Kijken of ze opneemt. Ach, die arme Barb. Oké. Okay. Oh, we gaan het gewoon even proberen. Ja, natuurlijk ja. dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. Ja, en ik weet wel veel van cryptogrammen, maar niet van Sudoku. Dus Ach. dat moet je ook schuldig blijven. Ja, want ik ben wel benieuwd nu, want er moet toch iemand Sudokus maken? Ja. En net. ik dacht altijd heel simpel. Je pakt gewoon een oude Sudoku en je verwisselt wat cijfertjes... Nou, nee, nee, nee. Het is natuurlijk altijd maar één bepaald systeem. Ja, er zit een systeem in. Het ah, moet dat ook wel. dat is een computer, dat weet ik zeker. Dat is oh, een natuurlijk. geweest, maar dat, dat is allemaal computerwerk, joh. Er zit is natuurlijk gewoon... Het kan niet Het gewoon... is zo subliem bedacht. Ja. Ik bel ondertussen even met Bar Bar Bar Bar Barbara. Ja. Ach, het arme kind die schrikt zich helemaal. Slag in de rondte. Het is tien voor half zes. Maar ik heb hier op de brug in Amsterdam een fantastische uh, oliebollenbakker staan. Ja, makkelijk is dat, hè? Die he? gaat het niet zelf doen. Harp, nou, ik komen hem niet meer overgaan. Nou, ah, jammer. De Jochem Toets nog, nog een keer het nummer in? Ja, nou, het is anders altijd nog wel. We hebben ook Johan de Bakker, die is inmiddels natuurlijk ook uh, druk in de bakkerij, dus misschien dat die nog even kan bellen. Ja, Zo kan er... je ook nu niet meer kopen, hè, want ze zijn nu aan het voorbakken, dus ze zijn niet meer vers. Oh. Je moet wel de week van tevoren kopen. Echt waar? Nou ja, bedoel, en dan opeten. Ik bedoel, ze zijn ze lekker. Omdat dat, het, gemaakt het, dat is het zijn. Maar nu maakt ze hele grote voorraad. Oh. Die gaan mensen dan weer opwarmen. Dat ik allemaal niet lekker. Zeg, kijk, dat zijn wel goede tips. <lacht> nou, Marie, ik probeer Barb nog even. En anders okay. belt er wel iemand. Dankjewel voor de debiele appeltjes, hè. Hé, hey, en een mooie hey, jaarwisseling weer. Uw bericht op, De dag. dag. Oh, hallo, Barb. Barb, ja, ja, dit, ja. dit is je voicemail. Maar uh, met Astrid spreek je. We kregen een vraag binnen over het recept van oliebollen. en we dachten we bellen jou even, want je hebt er verstand van. Nou, mocht je nog wakker worden voor zessen, bel even terug en anders spreek ik je binnenkort. Dag. Um, Hans? Nee, niet Hans. Hallo met wie? Alfred. Nee, dat ben ik. Nee, ik zit hier ook al aan het, nog twee keer al te wachten. Oh. Uh, Alfred. En... Dag Alfred, hallo. Hallo. Ja, in ieder geval, uh, ja, ik, ik werd dus ingeschakeld uh, toen uh, Gertjan dus daar die uh, uitleg gaf over hoge druk en lage drukgebieden. Ja. En het was dus inderdaad al een uh, groot deel wat hij dus uh, vertelde, met name dus dat accent op die, die verticale bewegingen. En, en het lijkt dan wel ...als je het op de landkaart ziet... ...dat dus de uh, lage drukgebied... ...hoge drukke gebieden... ...wegduwen, uh, maar het is in feite... ...gewoon eigenlijk invullen... ...en in zijn geheel... ...zijn dus de bovenstromen... dus ...die, die, die op zo'n 10 kilometer hoogte en hoger... Uh, ...dus de... de, de, de ...grote... Uh, ...bewegingen... ...in de atmosfeer, die dan... het ...in zijn geheel dus naar, naar ons land... ...toe verplaatsen. Uh, en het is dus ook... Uh, bijvoorbeeld uh, onder die verticale bewegingen... die bepalen dus wordt het een lage drukgebied, hoge drukgebied. En een uh, opstijgende lucht geeft dus op de, op, de laag, op de grond een lage druk. En dat geeft dan weer een, een, een, een, een uh, cirkelbeweging. Zodat is dus een hoge drukgebied bijvoorbeeld in Spanje... omdat er daar veel warme lucht is en dat zet uit. En dan komt het in eerste instantie zet uit... Iets uitzettende in de lucht wordt ook. Eh, dus een hoger drukgebied. ten opzichte van de lage druk. bij Ierland. Ja, ben je er nog? Ja. Ja, ja, oké. Okay. Uh, ja, omdat ik dus dat. Uh... Nee, maar ik snap het bij de vraag al niet meer. Dus ik, uh, ik laat je gewoon uitpraten. en dan hoop ik nou, dat ja. degene die de vraag stelde. het wel begrijpt. Kijk, ja, en dit, dat is die samen. Uh, dus in zijn geheel. Dus dan, dan onze kant op komen. En dan uh, geeft dus het een. Uh, een uh, westenwind, omdat het dus tussen de vanuit het hoge drukgebied, he, stroomt het met de klok mee, en bij het lage drukgebied gaat het dus, uh, tegen de klok in, en vult als het ware gewoon de, het, het uh, lage drukgebied op. He, en dus daarmee verliest het zijn kracht en lijkt het ook een la, dus dat hoge drukgebied weer. Uh, weer te normaliseren en terwijl dus die lage druk uh, veel langer door blijft gaan. Huh? En dan lijkt het als op de tekening alsof het uh, wegduwt. Maar ja, dat is in feite gewoon een, een, een gezamenlijke verplaatsing. En als je dan de weerkaart, ik zie dus bij een vriend regelmatig dus weerkaarten. En nou ja, dus dan, soms dat er dus dan... Uh, nou ja, lage druk, laagdruk, lage druk binnen binnen Nederland allemaal al voorkomen en dan krijg je dus zeer onrustig weer. Nou ja, en dat heet dus dan gewoon, nou ja, een wisselend, wisselend uh, weer. En ik heb hier vanavond ook onweer en hagel gehad. Dus, uh... Maar waarom weet jij dat dan? Waarom we dat niet twee dagen van tevoren kunnen voorspellen, zo'n hagelbuik? Nou, zo nagelt bij op zich niet. Dat nee. kan wel dus gezegd worden, dus dan, dan instabiel in, in weer. Hè? En dat instabiele weer, nou ja, als het dus dan uh, heel, uh, in, in een, wat op grote schaal is... Kijk, in, in, bijvoorbeeld als je de, de, de uh, hoe heet het daar, de, de, bij Amerika, dus de, de Golf van Mexico... En daarnaast een heleboel land, ja. daar zijn dus de verhoudingen van dat lage drukgebied en hoge drukgebied veel sterker. Zodat je daar echt de, de, de tornado uh, uh, krijgt. En, maar in, in West-Europa zijn er zoveel landpartijen, zeepartijen, waardoor dus die nooit in een desdanige desda, uh, mate uh, echt een uh, draaikolk kunnen gaan worden. Uh, er zijn dus wel klein op kleine schaal. He, dus de, de, uh, nou ja, is een depressie, een lage drukgebied, kan een, uh, een, een, een akaam worden. Omdat het dus in afhankelijk van de verhouding tussen dat, uh, het hoge druk en lage drukgebied... en dan is het, het tussengedeelte, is, is dan dus die, die, die windstroom. Ik, uh, volgens mij is het Ede allemaal wel duidelijk. Ik dat helpt ik in ieder geval. Ja, in ieder geval... Kijk, de, de benamingen daarvoor... Om dus um, toch nog eventjes op die scheepsnamen... Uh, ik denk dat de scheepsnamen eerst waren... en uh, later pas uh, omdat dus mensen het niet uh, met namen wilden noemen... dus dan, daarom maar uh, kloten zijn gaan noemen of, of wat dan ook. Maar in ieder geval net zoiets als... Ik had dus toen... toen uh, uh, met het uh, jaar 2000 had ik dus uh, een, een, een 3D-wenskaart uh, gemaakt. En die 3D's waren dan... Ik ben een dromer, denker en dader. Oh. Nou, toen was men heel gek dader. Yeah. dader. <laughs> ja. dader. Omdat de meeste mensen schijnen het alleen maar te kennen als misdadiger. Maar als er vroeger bij ons thuis werd gevraagd... Ja, de koeien moeten nog een gemolken worden... En wie is de dader? Nou, wie, wie oh. gaat goede melken? Ze noemden bij jullie de doeners de daders. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Ik ga een weerplaatje draaien. Oké. Okay. Bedankt voor je verhaal. Goed. Joep. Tot de volgende keer. Oké. Okay. Dag. Mensen die alles weten van Sudoku's en oliebollen, blijf vooral bellen naar 0800 1121 En dan dat weerplaatje zoals beloofd. Always take the weather with you. Walking round the room, singing stormy weather at 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. You can find the sleep, but Crowded House and always take the weather with you. Um, even kijken hoor. Want ondertussen krijg ik uh, hier nog door <laughs> dat ik geen debiele appeltjes meer mag zeggen. Wordt op Twitter geroepen, ik moet niet debiele appeltjes zeggen. Ik moet zeggen appeltjes met een verstandelijke beperking. Dus <laughs> dat, <laughs> dan wordt het appeltjes met een beperking. En het schijnt, en ik weet niet of het waar is, maar ik lees dat op Twitter. Dat debiele appeltjes debiele appeltjes worden genoemd, omdat ze naar Peers smaken... Dus ja, ik, dat weet ik niet of dat de strekking is. Maar het zou zomaar kunnen. Dan ben ik dus nog op zoek naar iemand met verstand van Sudoku's. Want dat is de enige vraag die nog echt helemaal niet beantwoord is... in deze uitzending. Um, en dat is um, de vraag van Henk. Hoe worden Sudoku's gemaakt? En hoe bepaal je de moeilijkheidsgraad? En dan is het natuurlijk gewoon een kwestie van steeds iets meer cijfertjes weglaten. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kom je er dan achter dat die nog wel op te lossen is? Moet je dan iedere keer laat je cijfertje weg... en dan moet je testen of je er nog uitkomt. Komt. Ik vraag het me af. Hoe wordt een Sudoku gemaakt? Is daar een computerprogramma voor? En, uh, heet dat dan de Sudoku-machine? Of en waar staat die dan? 0800-1121 als je verstand hebt van Sudokus. En het recept van oliebollen. Daar is Bendes naar op zoek. Die heeft alles in huis. Maar die weet niet in welke samenstellingen in die in de bij elkaar moet gooien. Dus 0800-1121 als je hem nog wil adviseren. Dan heb ik nog een crypto voor je. Als je het leuk vindt om een beetje te puzzelen, moet je nu opletten. Want ik geef een opgave. Ik vertel je dat die uit 19 letters moet bestaan. En dan bel je naar 0800 1121 als je de oplossing weet. En de crypto voor vannacht luidt als volgt. Extraatje dat je ook in 2012 kunt besteden. Een extraatje dat je ook in 2012 kunt besteden. 19 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt bellen naar 0800 1121 als je de oplossing van deze crypto weet. Frans, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Ik heb een simpele vraag. Mooi. Maar ik denk uh, dat die ook wel niet zal worden opgelost. Uh, zoals ook de Sudoku. Oh, ik vind het maar... een beetje een negatieve basishouding, Frans. Uh, ja, maar... <laughs> Moet je luisteren, want uh, uh, ik, ik zag uh, een paar dagen geleden een film over uh, vissen. En uh, dat was een clownvisje. Ach, Nemo. En, zo heet dat, ja. En, ja. Uh, en nou, die, uh, dat echtpaard visje ging uh, eitjes afzetten op een gegeven ogenblik tegen een steen. En dat mannetje blijft erbij. En dan zou dat mannetje die eitjes bevruchten. Hoe doet hij dat dan in het water? Hoe weet dat mannetje waar de eitjes van zijn vrouwtje zitten... en niet van een ander vrouwtje? Oh? Want die eitjes kunnen afgezet worden tegen een waterplant bijvoorbeeld... Ja. of uh, tegen uh, de grond of de oever of stenen in het water. Maar er zijn ook vissen die schieten... ...honderdduizenden eitjes, gewoon ja. zo boem in het water. Ja. Hoe weet nou het mannetje uh, welke eitjes van zijn vrouwtje zijn... ...en hoe bevrucht hij die? En waarom kom ik met die vraag? Ja. Nou, ik heb een, uh, een eenvoudig uh, tuintje en daar zit een vijvertje in. Ja. Jaren geleden aangelegd en vanzelf zijn daar kikkers naartoe gekomen... En uh, in, in, in februari, in maart gaan die kikkers op elkaar zitten. En dan zetten ze een heleboel van die eitjes af. Ja. Dat begrijp ik nog wel. Die twee kikkers zitten op elkaar. En uiteindelijk komen er een heleboel eitjes. Kikkerdril. Dat snap ik. Ja. Maar van vissen heb ik nog nooit gezien dat ze op elkaar zitten. <lacht> ze blijven altijd naast elkaar zwemmen. Ja. Ja. Hoe vindt nou de bevruchting van zo'n eitje plaatsen in het water. Ja. En hoe weten ze? Dat zijn de eitjes die ik moet vruchten. En dat zijn... Ja, dat laatste van de deel van die vraag. Ik denk dat dat bij clownvissen niet een, niet een heet hangijzer is. Ik denk dat er niet wordt gezegd van... Goh, volgens mij ben jij van een andere clownsvis... want je hebt maar drie strepen in plaats van vier. Ja... Ik kan me zo voorstellen dat de gemiddelde clownsvis gewoon denkt van... hé, hey, eitjes, die ga ik bevruchten. En niet denkt van, zijn dat wel de eitjes van mijn vrouw? Ja, nee, het is voor me echt een paardje. En uh, uh, dat mannetje gaat alleen die eitjes ja? van dat vrouwtje... Uh, waarmee hij de hele tijd uh, zwemt, die bevrucht hij. En niet andere eitjes. Hij dat is een kieskeurig gehoord, welke dat zijn. Ja. Hoe weet hij dat nou? En nou, uh, in het verlengde daarvan is dan ja. ook de vraag van... wij hebben uh, een heleboel paling en we eten graag paling... en we vissen graag paling... maar uiteindelijk hebben we straks helemaal geen paling... want ze worden weggevist. Ja. Die hele jonge uh, glashaaltjes. Maar de paling uit Nederland... op een gegeven moment is het tijd... en dan uh, zwemmen ze uh, uh, blijkbaar als een gek vanuit Nederland... door het kanaal... Naar de zee, helemaal aan de andere kant in de ja. buurt van Amerika. En ik heb me laten vertellen: niemand weet wat ze daar precies uitspoken. Maar na een tijdje komt de glasaal. Komt weer deze richting heen. Hoe weet nou de ene paling <laughs> van uh, welke eitjes moet ik nu gaan bevruchten? Maar heel even voor mij hoor, want uh, uh, uh, gooien we nu de palingen en de clownsvissen op één hoop. Nou, het gaat om alle vissen. Ja, ik, precies. Ik heb, eh, hoe haalt een vis, ruikt hij dat, ziet hij dat? <lacht> uh, het, het lijkt mij dat er in het water weinig te ruiken valt. Dat lijkt mij ook, maar je weet nooit met vissen. Ja, nee, maar... Want ik dacht vroeger ook, het lijkt mij dat daar niet te ademen valt. Nou, daar hebben ze ook een manier op gevonden. Nee, maar vissen zouden uh, toch kunnen ruiken... Uh, ja. Dat hoor je dan wel in allerlei natuurfilms... dat ze van grote afstanden al prooi ruiken of uh, Voelen. waar voedsel is of wat dan ook. Uh, goed, vissen trekken. Uh, ze trekken van noord naar zuid uh, van alles en nog wat dan op een gegeven... Misschien fruitje. leren ze het op school. Ja, nee, maar het vrouwtje gaat dus eitjes... Uh, spuiten of afzetten of in ieder geval... Uh, ze strooit daar rijkelijk mee rond in het water. En wat doet dan het mannetje? Ja, ik, de vraag is me duidelijk. Ik, uh, we hebben nog 23 minuten. Ik ga mijn uiterste best doen, Frans. Ja, uh, ik heb op internet gezocht. Ik heb in allerlei oh boeken gezocht. Ik heb ja. overal gezocht. Uh, ik denk dat het... Uh, nou al 20 jaar uh, zit ik met die vraag... En nou, het zou een wonder zijn, uh, net zo goed als dit natuurlijk ook een wonder is. Ja. Hoe die vissen dat vinden, zou het een wonder zijn als jij dit uh, zou kunnen oplossen. Oh, ik vind het heerlijk om tussen kerst en oud en nieuw even een wonder te verrichten. Dus ik zeg 0800-121, ik doe mijn best. Ja, we zitten in de goede tijd. Ja, precies. Dankjewel <laughs> hè, voor je vraag. Uh, ik wens je een hele goede jaarwisseling. Ja. Een goede roets in een jaar. Ja eh uh, immer dezelfde. dus. <laughs> <Okay, laughs> Dag. Dank je. Dag. 0800-1121, om even een wonder te verrichten. Oftewel, even te vertellen hoe vissen nou de eitjes bevruchten. Dat is gewoon iemand die dat weet. 0800-1121. Uh, Pieter. Ja, hallo, Astrid. Hallo. Ik vind het bakken van een lekkere oliebol vind ik ook wel een wonder, hoor. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er wel eens een paar gegeten... waarvan ik dacht van, nou, het is een wonder dat ze nog verkocht worden. Ja, dat is inderdaad zo. Ja. Daarna ga ik ze ook zelf bakken altijd. Dat doe ik al dertig jaar. is lekker, hè? Dan zijn ze nog zo warm. En dan... ja, ja, ja, precies. Ja. Maar moet je als je het aan te bakken dan niet te veel van eten. Nee, precies. Maar uh, als je, je dan heel <laughs> geduld bewaart en uh, je hebt ze dan s'avonds op het oude jaar, heerlijk. Ik had het toevallig 69. met een collega over vandaag... dat iedereen op 2 januari geen oliebol meer kan zien, hè? Oké. Okay. <laughs> dat het echt dat je op 2 januari... Nu denk je, mmm, een oliebol. Op 2 januari denk je, ga... Eh. Maar goed, ja. ja. ja. Toen maar. Ja, maar je vroeg een recept, hè? Ja. En ik, ik hoorde Henk al uh, dingen zeggen en dat klopt ongeveer wel. Ja. Maar even om precies te zijn. Uh, ja. Je neemt uh, 1000 gram patenbloem. Ja. Oh, dat is makkelijk, want het is precies zo'n groot ja, uh, ding al, van de supermarkt. Zo. kun je zo kopen. En dan ja. neem je 100 gram uh, bakkersgist. 100 gram... Bakkersgist, kun je dat ook gewoon in de supermarkt? Ja, ja, dat kun je best nog wel krijgen. Uh, ik kan het hier bij uh, onze, onze Albertijn gewoon uh, krijgen. Die zorgt ervoor dat die gist in huis heeft. Ja, dat is ook wel slim rond ja. deze tijd. Ja. Ja. En 10 gram zout. 10 tien, oh. tien gram zout. Ja. Een liter lauwe melk. Jeetje, moet dat lauw zijn? Ja, dat zal ik je zo uitleggen. Oké, okay, ja. Um, 200 gram krenten. Ja. 200 gram rozijnen. Ja. En als je wil kun je er ook nog ongeveer een 200 gram uh, appeltjes bij snipperen. bielen of gewone? De, nou, doe maar gewone. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou, uiteraard heb je dan uh, natuurlijk olie nodig waar je het in gaat maken. Of tenminste ja. waar je het in bapt. Ja. Zonnebloemolie, hè? Zonnebloemolie ja. doe ik, ja. Ja. ja. ja. Nou, ik heb dan uh, heb ik, ik heb een uh, geëmailleerde emmer. Au. Want... Uh, als je het beslag gaat maken, moet het goed kunnen rijzen. Dan heeft het wat ruimte nodig. Dus moet het moet een op beslag worden. Maar gaat het dan om, om de emaille of gaat het om de grootte van de emmer? Nee, dat is in eerste instantie om de grootte van de emmer. Maar als je een geëmailleerde emmer al hebt, dan werkt dat heel lekker. Oké, okay. okay. kijk, dan dat zijn van die tipjes. Hè? Ja. Ja, ja. Maar ja. goed, uh, ik zet die ingrediënten altijd een dag van tevoren in de kamer. Dat ze een beetje op, op kamertemperatuur zijn. Ja, en als ik dan, dan begin, dan ga ik beginnen met de, de, de, de, de, de melk wat lauw te maken. Want uh, het spul moet toch uh, goed kunnen rijzen en daar moet het niet al te koud voor zijn. Dus je begint met lauwe melk, daar los je. Die liter die, die kun je eigenlijk gewoon in de emmer gooien. Ja. Uh, daar los je de gist in op. Ja. En uh, dan gaat daarna dat pak uh, patentbloem erbij en ja. dat ga je door elkaar staan mengen. Ik doe dat met de blote hand, ja. die uiteraard eerst gewassen is, maar dan ga ik dat dus door elkaar mengen. En dan moet je dat, uh, moet je dat proberen met je hand zoveel mogelijk lucht in te kloppen. Ja. En uh, als dat een, een stevige brei is, uh, die, uh, <coughs> dat is ook best zwaar werk is dat... Dan doe je daarna de, de krenten, rozijnen en de appels erbij. En die, je blijft toch even stevig doorkloppen... dat je het gevoel hebt dat dat luchtig is. Ja. Dat dat, uh... En dan ga je dat op een, een, pla een plaats ga je dat wegzetten. Dat, dat, uh... ik, zet dat dan, ik heb een, een brede verwarming uh, waar ik hem uh, bij zet. En dan gaat die emmer daar uh, bovenop die verwarming. En dan geef ik dat een uurtje de tijd om te reizen. Er gaat een doek overheen. En in die tussentijd... Uh heb ik uh, gezorgd dat, uh, in, in dat uurtje heb ik dan tijd om uh, de plaats in te richten waar ik uh, die oliebollen gebakken heb. Ik heb daar eens een uh, schuurtje voor, <laughs> <laughs> maar ik dat het is dat kan nou, een... niet iedereen hebben. Want... <laughs> maar... Eén dag in het jaar en je hebt je hele, je hebt je hele uh, uh, huis erop ingericht. Nee, maar ik doe dat al een jaar of dertig en ik heb zo langzaam mijn ja. hand ook de spulletjes aangeschaft. Je hebt het geperfectioneerd. Uh, juist. Ja. En dan in dat vuurtje dan, dan bak ik dat, dan ga ik dus die, die olie verwarmen tegen de tijd dat ik, dus het uur voorbij is, is die, staat die olie op temperatuur. En nou dan, dan transporteer ik dus de emmer in, in een doos dat hij niet, als ik het via, ga ik buiten langs, dat hij niet, niet afkoelt. En dan ga ik heerlijk die, die oliebollen dan bakken. En die hebben ongeveer, uh, ja, die moeten, die moeten uh, goed gaar worden. Dus dat, uh, maar ja, je gaat dat uh, een bepaald gevoel voor ontwikkelen dat die olie precies op temperatuur is. En uh, dan zie je ze heerlijk bruin worden. En uh, meestal heb ik dan uh, Radio 4 op de achtergrond. Dus, uh, <laughs> op oudejaarsdag de hele dag mooi. hele mooie klassieke muziek erbij. Dan krijg je echt dat klassieke de klassieke oliebollen. oliebollen. Ja, ja, ja. Er ja. worden de heerlijkste oliebollen. En uh, ik, uh, ik deel dat hier in de buurt uh, bij mijn buren. En die krijgen allemaal uh, een zakje met oliebollen. En uh, daar genieten we met z'n allen vreselijk van. Maar, nog heel even, want als je nog niet dat gevoel hebt voor de temperatuur van de olie... wat zou je dan zeggen, uh, houd dat ongeveer aan? Uh, nou, die, die olie die moet een beetje gaan walmen. <laughs> dus, uh, en, en je kan natuurlijk altijd op een gegeven moment... Uh, de, ja, dan, als je dan nou denkt, nou is die ongeveer goed, dan, uh, dan gooi je er een, een, een kluitje beslag in. En dan moet dat, uh, op, moet dat vrij snel komen bovendrijven... En dan, uh, ja, dan, kijk op een gegeven moment, als, als die oliebol te snel klaar is, ja. uh, dan is die olie te heet. Ja. Uh, je, dus dat heeft een minuut of drie nodig, dan moet die lekker bruin zijn. Ja. En uh, als je het zo doet, uh, ja, het, het gaat dan te snel, dan weet je gewoon niet, ja, dan wordt die olie te heet, dan, dan worden ze binnenin niet gaar. En als het te lang duurt, dan, dan, dan, dan, ja, dan, dan blijft die oliebol die blijft een beetje weken en zo. Dan is die olie te koud en dan gaat die oliebol ook te veel vet opzuigen. Oh ja. Dus die goede temperatuur is wel belangrijk, maar dat kun je in het begin een beetje experimenteren. Nou ja, dat is, dan gewoon, gewoon even proberen. Als ze binnen twee minuten uh, bruin zijn, dan, dan is het niet goed. En als ze ja, na drie minuten nog niet bruin, ja. bruin zijn, dan moeten ja. ze, moet, het, uh, ja. moet het wat warmer. Ja. Nou, ik vind het geweldig. Ik, ben, uh, ik denk dat, uh, dat er in ieder geval een hele tevreden ben bij de radio zit. Ik hoop het ook. En uh, uitgebreid alles tot in de puntjes. Ik kan er ook geen vragen meer over stellen. Mag ik je heel hartelijk bedanken? Oké, okay, graag gedaan. En mag ik je heel veel lekkere oliebollen toewensen? <laughs> Zo ongetwijfeld. Okay. Ik krijg er altijd heel veel uh, uh, lof voor van de mensen die het hier bij mij eten, dus... Uh... Kijk, dan zit het wel snor. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Veel succes met je programma. Ja, bedankt. Oké, okay, Doeg. Hans? Ja? Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ik heb een eindejaarsuitkering. Ach. En nou denken heel veel mensen van, ja, maar daar hoef je toch niet over naar nachtzuster te bellen, maar ik weet natuurlijk onmiddellijk wat jij bedoelt. Ja. Want ik was... zei uh, uh, nog niet zo lang geleden, zocht ik naar een oplossing van een extraatje dat je ook in 2012 kunt besteden. En laat eindejaarsuitkering nou inderdaad uit 19 letters bestaan. Ja, ik heb ze nog niet zo Echt niet? Nee. je hebt gewoon een wilde gok gedaan? Nee, het was geen wilde gok. Het, is een, uh, het was een inval. Ja, maar het moet wel een inval van 19 letters zijn natuurlijk. Ja, nou goed. Ik heb dat... Uh... Het wacht voor de hand voor mij. Ja, misschien wil je hem nog even uitleggen. Ja, dat is ieder jaar, hè? Een uitkering. Een, een extraatje. Ja, is dat ook weer 2012, die hadden erop ook weer een jaar. Dus ja. hoe moet ik hem uitleggen? Dat is moeilijk. Hm. Heb je ook een eindejaarsuitkering gekregen? Nee, heb ik niet gekregen. Nee, ik ook niet. Maar het klinkt leuk, hè? Ja, ik vind het wel ja, dit een beetje een vreemde uitkering. Ik heb nog nooit een eindejaarsuitkering gekregen. Ik, ik weet het eigenlijk niet. We hebben wel een dertiende maand, is dus hetzelfde toch? Misschien, dat ja. weet het niet. Ja, nou, het weet je wat, dan eindjaars. krijg je van mij een uh, eindejaarsuitkering... in de vorm van iets wat nog in de prijzenkast bij Max ligt. Nou, dat is fantastisch. Doe ik in een envelop, krijg jij je eindejaarsuitkering uh, uh, zo zeg maar begin januari binnen. Oké. Okay. Bedankt voor je, je oplossing Hans. Je, uh, een hele voor jou, sorry. Ik wens je precies hetzelfde. Oké. Okay. Dag. dag. Dag. Hans Rietbroek was dat, en die mag zich heel trots de winnaar of de oplosser van de crypto noemen de hele dag. Andere Hans, goeienacht. Hans. Hans. Hans. Nee. Boan? Ook niet. Astrid. Hallo. Wie heb ik nu aan de telefoon? Medea. Dea? Ja, hij is hetzelfde als Bohand. Tuurlijk. <laughs> Waarom ook niet? Waar bel ik... je over? Vanwege de oliebollen. Ah, maar ik heb net door Pieter echt... Uh... Ja, daar had ik toch nog een kleine aanvulling op als dat mag. Het klinkt alsof jij gaat zeggen je kunt er een scheutje je neef doorheen doen. Nee. Oh, dat is... Uh... Maar ik doe, CA, doe ik het uh, 13 jaar lang. Oh, dan maak je al 43 jaar oliebollen? Ja. En uh, ik doe er dan nog een uh, geraste citroen bij. bij. Lekker klinkt dat. En als je dus wil weten voor of de olie op temperatuur is, dan moet je een uh, kapje van het wit brood, dat doe je in de olie. Ja. En zodra dat kapje bruin is... Ja. Dan zijn de oliebollen, dat is het vet of de olie is op temperatuur. oké. Okay. Dan kan je de oliebollen erin doen en die draaien zichzelf. als ze gaar worden. En waarom zijn ze, ze... zelfdraaiende oliebollen? Ja, de, oh. de oliebollen, als het dus erin gaat, dus het beslag erin gaat. dan zakken ze naar de bodem. dan komt het boven drijven. En dan draaien zich, als de onderkant dus gaar is. draaien ze zichzelf om. <laughs> En dan wordt de onderkant bruin. Nou, het klinkt in ieder geval weer heel lekker. En ik het krijg... krijg van... Ik heb nooit klachten van de buren gehoord. Nee, dat, dat ruikt toch lekker met de oude nieuw. En wat ik doe als oude wits nog... een kop warm water, lauw warm water bijzetten. Twee gewone eetlepels. Ja. Dan zet je in dat lauwe water... en daar kan je heel makkelijk je beslag mee opscheppen en afschuiven. Oh, oké. Okay. Ik dat doe het altijd met zo'n ijs. ijsschep, ja. Ja, maar dat is uh, als je dus de, die moet je dan ook in het lauwe water zetten. Maar op een gegeven moment houdt het op, want er zit dus deeg in. En ja, dan gaat het kleven. Maar ja, wel met die twee lepels kun je altijd niet uit de weg. <laughs> en dan komt er via de chat nog van Argos de tip om altijd de ramen open te zetten bij het bakken. Dan ja. ruik je, je hele je huis buit, nog op de rest van het, het jaar. Als je nou. kan doen, moet je te open. Ja, zitten. precies. Nou, hartstikke goed. Dank je wel voor je het aanvulling, nog even. Hetzelfde. En een heel goed begin. Jo, doeg. Dag. Dag. Hans? Ja, hallo. Hallo, hè? Dag, Laila. Oh. oh. <laughs> dat is lang geleden. De, de <laughs> ik super. weet al helemaal niet eens meer hoe ik aan die bijnaam kom. Wat zeg je? Ik weet niet meer, ik weet niet meer waarom je me Laila noemt. Ik weet dat we een keer een onderwerp hadden dat daartoe leidde. Maar waarom? Je breus is voor de nachtzuster. Oh ja, tuurlijk. Ja, hè? Ja, hallo Hans. Hallo. Waar bel je over? Uh, over die... De buhle appeltjes, die bestaan echt. Ik woon in Enschede en mijn ja. uh, oma woonde in Lonneker, in Klein Drinnen. Ja. Die had daar een boerderij en die had daar een boomgaard. Ja. Met uh, appelsperen, pruimen, aardbeien, weet ik veel wat allemaal. Mm -hmm. En die, uh, de appeltjes komt van, uh, als de appels van de boom gevallen waren. Ja. Dus dan gingen ze appels plukken met een heel stel. Mijn moeder was daar een van veertien. Ja. En dan gingen ze appels plukken en pruimen en peren en, en, en weet ik veel, aardbeien. En ja, dat is al 60, 70 80 jaar geleden. Ja. Maar dan was het leuk, hè, dat die, die, die, die appels die van de boom gevallen waren, die waren beurs. Ja. Die waren beurs en een beetje geknakt. Hm. En dat was het lekkerste van, daar zei mijn oma tegen de, ja, tegen de kinderen van... Ik wil die uh, appeltjes zoals ze die, die zelf ook noemen. Ja, op zijn trendstand, dat zal ik maar niet doen. Dat uh, moesten bijeengeraapt worden in een mand, of manden. Ja. En daar was het punt van dat daar uh, wormen doorheen gekropen waren. Ja, vast. Hé? Ja, vast zeg ik. Ja, nou ja, het is echt zo. Getsie toch? Nee, nee, nee. Er zaten allebei de voor of onder of links of rechts zaten gaten. Waar dus wormen recht gekropen waren. En die gaven een, een, een bepaalde smaak of, of iets, iets gaven ze af. En op een gegeven moment uh, had mijn oma daardoor en daar heeft ze dus dan uh, het beslag van gemaakt van die van die uh, appels. En dat was, uh, zoals die ene meneer twee, twee mensen geleden ook al zei... Ja. Dat gaf een bepaalde smaak, gaf dat. En dat, dat, dat ging ze dan, uh, zoals die meneer ook zei, met... Ze had ook peren. Dit is een beetje perensap doorheen. Oh. Door het beslag in. En ja. dan krenten en... Uh, ja, wat hij dan meer, eigenlijk? <laughs> nou, je kunt er natuurlijk alles gooien, want je kunt er ook gebakken banaan mee maken. Ja, dan ik had het opgeschreven. Uh, oh, kijk. Even kijken, wat is dat dan? Nou uh, ja, Krent en, pr uh, en, en... En nog wat, ja. Ja, goed. En dan, uh, op een gegeven moment, dan zei ze van... Nou, nou dat mag je proeven. Had ze een kaneel doorheen gedaan. Door dus het alles was klaar, boven de potkachel. En dan... Vonden wij, tenminste ik... Uh, we waren... Uh, ja, we waren wij uh, vijf, zes jaar of zo. Dus dat is al vijf, jaar geleden zoiets. ja. Dan vonden wij die het lekkerst. <laughs> maar dat waren de bieleappeltjes. De bieleappeltjes, ja. Dat ja. waren dus de wormen, door, daar, die ja, waren afgevallen van de boom. Ja. En het, terwijl ze aan het uh, appels uh, aan, aan, aan het verzamelen waren. Pakten ze die... Uh... Ik, ga de, ik moet door, want ik, ik heb nog de vissenvraag en de sudoku-vraag. Ja. En ik heb nog de stille hoop dat ik in ieder geval één van de twee nog op ga lossen de komende nou, vijf minuten. Oh, oh ja, oké. Okay. Dus uh, bedankt voor je debiele appeltjesverhaal. Ja, toch even vroeger. <laughs> We hebben in ieder geval allemaal weer honger. Ja, ik hoop het. Tot de volgende keer, hè? Doei! Doeg! Doeg. Ja, ik vrees ook dat het niet gaat lukken... en dat daarmee Frans een beetje gelijk gaat krijgen. Want die zei al van... ik weet niet of het nog lukt om een, een uh, oplossing te krijgen. Maar die wil zo graag weten hoe uh, vissen de eitjes bevruchten. Hoe dat gaat in het water. En dat vraagt hij zich al twintig jaar af. Dus ik hoop dat er iemand daar nog even iets zinnigs over kan zeggen. En snel nog even belt naar 0800 1121. 0800 1121 dus. En um, ja, Henk die belde met de vraag over de Sudoku's. En nou kreeg ik... net via de mail nog een verhaal binnen over dat Sudoku's worden gemaakt door middel van een computerprogramma. En dat het computerprogramma heel makkelijk en snel kan zien binnen hoeveel stappen een Sudoku opgelost is. En dus ook daarmee de moeilijkheidsgraad kan bepalen. Maar mocht iemand daar nog iets over willen zeggen, dan mag het ook nog natuurlijk 0800 112... Maar vooral die vissen dus, hè? want uh, deze vraag is ook een vraag, beetje beantwoord... en dan met de vissen toch alles weer rondgekregen, deze uitzending. Dus hoe bevrucht een vis de eitjes van de vrouwtjesvis? Hoe gaat dat in zijn werk? 0800-1121. Hey, Johan. Goedemorgen. Hallo, Johan Hoi. de Bakker. Ja. Had je nog een aanvulling? Nou, die man die, uh, die had een geweldig verhaal en die heeft heel veel ervaring. Dus ik ga er zonder meer vanuit dat zijn oude bollen perfect zijn. Ja. Maar om het heel gemakkelijk te houden voor een deeg... Ja. ...is uh, alles, dat heeft de man ook gezegd, alles op kamertemperatuur. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Hij kneed zijn deeg, zijn beslag, even met de hand. Nou, dat lijkt me wat moeilijk. Dan kun je beter drie minuten met de mixer en de deeghaken erin. Ja. En de temperatuur van het deeg is heel erg belangrijk. Want? Nou, als je, er zit gist in. En ja. die gistwerking die bepaalt jouw kwaliteit van de oliebol. Oké, okay, maar hoe want de temperatuur is belangrijk. Wat moet de temperatuur zijn? Nou, de temperatuur moet zijn, je pakt de formule twee maal de gewenste deegtemperatuur. Dat is in dit geval 54 graden. Ja. Twee keer. Dus 27 graden zou het deeg moeten zijn, beslag. Minus de temperatuur van het, uh, van, van, uh, van het, uh, van de van de grondstoffen. Ja. De grootste partij is de bloem. En dan weet je, uh, die trek je er vanaf. Zeg maar dat je op kamertemperatuur... Ja, maar Johan, je gaat toch niet als je oliebollen gaat bakken, je bloem staan, staan, staan temperaturen? Ja, maar als je geen, geen thermometer wilt of kunt gebruiken, kun je ook geen oliebollen bakken. Want oh. het, de ene keer zijn het stenen, de andere keer zijn het <lacht> sponsen. dan klopt er niks van. Ik kan oh. zonder, uh, zonder thermometer kan ik ook geen brood maken. Oh. En dat is voor, uh, voor oliebollen even belang misschien nog wel belangrijker. Oké, okay, maar de temperatuur van het totaaldeeg is uiteindelijk... 6,27 graden. 6,27 graden. Dus als je nou 52 graden de gewenste deegtemperatuur twee keer. Dus 52 graden min de temperatuur van je grondstoffen. Nou, dat verschil is de temperatuur van je melk of water of net wat je gebruikt. Oh hebt. ja, natuurlijk. Ja. En dat is heel erg belangrijk. Okay, nou en je ik... olie 180 graden. Oké. Okay, yeah. Nou, als het nu nog niet lukt met die oliebollen ben, van Ben, dan, ik dan weet ik meer. het ook niet meer. Nee, dan uh, dat kom ik zelf. Hoeveel heb je er gebakken, Johan, denk je? Uh, vandaag zijn er 1200 en morgen gaan er... Nou, ik denk 5000 gaan we door. <laughs> oh, heerlijk. Verdienen aan de oliebollen. Ik wens je succes, Johan. Tot uh, volgend jaar, hè? Ja, oké. Okay. Doeg. Antoinette. Hallo, ik spreek met Antoinette, ja. Uh, het was vanavond op de televisie toevallig... Wat? ...dat de vissen die, oh. uh, die gooien die eitjes eruit. Ja. En op hetzelfde moment komen die mannetjes eraan en die gooien ook hun sperma gewoon er doorheen. En dat schijnt dan toch effect te hebben. Want uh, zo vertelden ze dat op de televisie. Ik zie nu echt een vis voor me... omdat ik nog een beetje bezig ben met het oliebollen mengen. Ja, maar ik zie nu een stellen. vis die met een de-gaak door de, door de eitjes gaat. Maar, daarvoor, ah, maar, <lacht> maar hoe doet hij dat dan? Ja, joh, dat is de natuur. Die vissen die komen op een punt dat ze dan uh, de eitjes eruit gooien. En op dat moment gaat ook die... Uh, mannelijke vis reageren. En die spuit meteen dan ook in een golfbeweging zo... dwars door die eitjes het zaad heen. En dat is de bevruchting. Goh, dat is toch een heel korter voorspel dan bij mensen. Ja, ja is, uh... ik vond het wel toevallig, want het was op de tv vanavond. Dat had ik ook niet geweten. Nee, nou ja, Rob die belde ook nog. Rob? Goedemorgen. Goedemorgen. Had je nog een aanvulling op het verhaal van Antoinette? Nee, want ze heeft gewoon gelijk... Uh... Het vrouwtje die laat de eitjes los ja. en het mannetje ja, die zwemt er overheen en op dat moment laat hij zijn sperma uh, los. En zo worden ze bevrucht. Er zijn ook vissen die gebruiken een blad. Ja. Die poetsen ze zo helemaal schoon. Ja, dat was ook op zet... vanavond. avond. Ja. Wat zet doen ze? Blad. Ze poetsen zich schoon? Ja, ze maken het eerst bijvoorbeeld een blad van een plant uh, schoon. En dan zet het vrouwtje de eitjes in. het. De... Uh, op dat blad en dan gaat het mannetje er drie de keer langs. En als je er langs went, dan laat hij sperma los. En hoe weet hij dan dat dat, dat, dat de goede eitjes zijn? Uh, omdat ze al van tevoren een koppeltje... Ik heb uh, tien aquariums gehad. Ik heb ja. duizenden, duizenden visjes gekweekt. Ja. Dus, uh, maar ja, nooit maar... vaderschapstesten gedaan bij al die visjes natuurlijk. Zeg je? Nou, dat je niet zeker weet of die welke visjes van welke vaders zijn, toch? Jawel, want oh, okay. uh, het mannetje die verdedigt dat blad. Er komt geen andere vis meer in de buurt. Ah, hij kijkt gewoon goed uit zijn doppen. Okay. Ja, die, uh, die valt die andere aan als ze in de buurt komen. Antoinette en Rob, heel erg bedankt. Ze op de valreep nog even deze vraag beantwoord. Ja, ja ik werd niet gelukkig. Goed gedaan lakker. hoor. Dag. <laughs> ja. Dag. Wat wij nog zeggen, Rob? Nou, uh, het is gewoon zoals Antwoord net zei. Uh... Nou, hartstikke goed. Bedankt en uh, misschien doei. tot volgend jaar. Dag Rob. Doei, doei. De laatste nachtzuster van het jaar 2011. Als ik je weer spreek is het 2012. Dat is volgende week donderdagnacht. Ik hoop tot dan. Dag.